I'm uh -huh. God, Godie, God, God, God, de het Ik wil de mensen van de laatste tijd we heel politiek doen. Het is een liedje van de president, Horacio. Het van alle mensen op deze wereld die houden van de vrede en zij willen ook allemaal aan de vrede. Dit liedje van Perique, die is het Perú, Colombia. Het is vrede. Eigenlijk was een dood, maar zij namen de onder. En hier in elkaar hier in in elkaar hier in Argentinië, hier in hier in Argentinië, hier in